Techniek Rien-Rottsfeer. Vandaag betere kwaaie muur dan een verre vijand. Goedenavond, dit is dan weer jullie cursusleider Jan Ruys. Ja, wel opletten in de huiskamer, hè? Vandaag gaan we het hebben over de voordelen van het hebben van een vijand. Eerst een voorbeeldje, Tom Brom geeft een feest en daar gaat de bel. Goedenavond, Buurman. Dag. Ik uh, loopt al in uw pyjama. Ja, kamerjas aan. Uh, ja, het is een beetje vervelend. Ik uh, hoorde dat uh, jullie een feestje hebben, maar uh, ik uh, morgen, uh, vroeg niet zou het met een kwartiertje misschien een beetje kalmer aan doen, want ik moet om uh, vijf uur uh, ministerhuis begrijpen. Ja. Ja, sorry, Joop, ja. sorry dat je dat uh, lastig... Ja. Uh, nee, maar anders nee, zou ik, ik niks meer zeggen, begrijp je wel, maar ik moet uh, morgen... Uh, op, nee, Joop, even goede vrienden. Hé, hey, doe ik. Hé, hey, wel ja? rusten, hè? Nee, Tom. doe hem. Da. Ja, Tom is er weer eens ingetrapt. Het zal best wel zo zijn dat zijn buurman nu fris naar zijn werk gaat, maar het feest van Tom is naar de knoppen. Geen muziek, zelfs het eten van zoutjes hoor je tegenwoordig door de muren heen! Maar men is te bang. Zo'n situatie lost Tom nu op met een dosis verbale agressie. Buurman? Uh, ja, dag, uh, dag Tom. Uh, moet je luisteren, ik moet uh, morgen om uh, 5 uur in mijn uit. Ik, uh, ja, ik, ik loop al in mijn in mijn ochtendjas, maar eh... Hé, eh, kan het uh, over het Geen flikken zo, mee te uh, maken? Uh, het is verdomme je eigen schuld dat je hier uh, naast me komen wonen. Ik bedoel, dat zijn jouw problemen. Je ja, ziet wel dat je in slaap komt, stop maar wat je ziet Ik wil morgen om vijf het ik kijk, heb maar. hier een feestje. Zodemiet erop. Je krijgt de kleren maar. Zodem niet erop, zeg ik toch? Maar dan krijg je ruzie met je buurman, hoor ik weer allerlei angsthazen roepen. Dat is juist de bedoeling! Stel het je leubels dat je er zit! Het heeft alleen maar voordelen om ruzie te krijgen met je buurman. Als je ruzie met de buren hebt, leer je ze veel beter kennen dan jarenlang goedemorgen, goedenavond. En je hoeft tenminste niet naar die vervelende visites toe. Je kunt ook heel veel creativiteit kwijt in het bedenken van manieren waarop je je buurman kunt pesten. En je hebt iemand vlak naast de deur die je altijd overal de schuld van geven kunt. En dan zijn er natuurlijk weer van die vaatdoeken die last krijgen van hun geweten. Die zeggen dat die man er niets aan kan doen dat jij een feest geeft. Daar heeft Tom al direct een antwoord op gegeven toen hij zijn buurman wegstuurde. Luister maar. Zou je er niet op, zeg ik, toch? Ja, allemaal opschrijven! Een kwade buur is beter dan een verre vijand. Van je vrienden moet je het maar hebben, zegt het spreekwoord. Lulkoek! Want wat heb je nou in godsnaam aan vrienden? Als je ze nodig hebt, zijn ze er toch niet. Bovendien, je ziet altijd dingen door de vingers waar je, je bij een ander verschrikkelijk over opwint. En dat alleen maar omdat het een vriend is! Laten we eens een heel gewoon voorbeeldje nemen. Hé, hey, uh, neem even een sigaret van je. Ja, er zitten anders nog uh, twee in hoor. Uh, ja, dat is wel het laatste. Huh? Nou, je hoort het, je hebt nog maar twee sigaretten en die wil je zelf houden. Hoe los je dat op? Heel eenvoudig met het zogenaamde zuigen. Hey Jan, uh, neem even een sigaret van je. Als je het niet erg vindt. Uh, dat zou me niet doen, joh. En je jo, wordt niet zo lullig. Nou, ik zou maar geen sigaretje pakken, want. Uh, ja, daar krijg je kanker van. Hé? Huh? Gaan we zo beginnen? Hoezo gaan we zo beginnen? Heb je zelf geen uh, inkomen om even kankerstokken van te kopen? Ik heb geen zin om me geweten te hebben dat jij straks met kanker in bed ligt. Ja, en er misschien wel dood aan gaat. Nee, laat maar rustig liggen, die, dat pakkie. Die heb ik dus heel persoonlijk zelf gekocht. Begrijp je wel? Nou, vrienden onder elkaar, ik ken er wel sigaret vrienden, vrienden onder elkaar, uh, dat maak jij ervan. Mijn vrienden kies ik zelf uit. En dat zijn er niet zoveel. Jezus, zeg En zeker niet als ze sigaretten bieten. te beroerd zijn om uh, okay, zelf wat weg te krijgen. Ik hoor nog een sigaret mee op. Nee, dat zeg ik. Dat is veel beter voor je gezondheid. Die rook ja. ik wel op. Dan ga ik. Heb je kanker? Uh, nou, die tekst die had ik al eerder dan jij, dus. De voordelen zijn duidelijk: A. Je houdt je sigaretten voor jezelf. B. Je hebt tenminste iets om over te praten. En C. Die vriend kan je nooit verwijten dat hij later toch kanker heeft gekregen. Schrijf op in je cursuschriftje: Van je vrienden moet je het maar hebben, maar to have an enemy is fun. Ja, dan kennen velen van ons het verschijnsel collega. Daar moet je mee leven. En het wordt je met de paplepel ingegoten dat een werksfeer prettig moet zijn. Dat is de grootste kult die er bestaat! Hier hoor je zo'n stukje zogenaamde prettige werksfeer. Is Het nadeel is bovendien dat ook nog hard gewerkt wordt in zo'n sfeer. En wie heeft er nou zin in hard werken? Nou, niemand dus. Creëer een sfeer. Hey Ruijs, waar is die factuur? Welke factuur? Nou, die jij gisteren hier gemaakt hebt. Ik heb hier gisteren geen factuur. Jij gemaakt. hebt hier gisteren een factuur gemaakt? Waar is die? Oké, okay, ik heb hier gisteren een factuur gemaakt, die heb ja. ik op jouw bureau gelegd. En daar moet hij nou nog liggen. Kijk maar tussen je eigen rotzooi, weet je wel. Leg het dan een keer goed neer, ik wil hier helemaal doodziek van, begrijp je dat? Dan moet je je ziek melden bij de bedrijfsarts, kan mij niks schelen. En trouwens. Waarom is er ik... nog geen koffie? Ja, dan moet je aan de koffiejuffrouw vragen. Wat zit ik er nou van? Ik zit hier te werken, weet je wel. Ik moet hier ook, ook mogen die, ro die rotzooi de deur uit hebben. Laat me in godsnaam met rust, man! Kon zijn die notas klaar? Welke nota's? Nou, wat je vanmiddag hier zou doen... Wat ik vanmiddag zou doen, dat... Ik word doodnerveus van jou iedere keer met je nota's, weet je wel. En ik krijg zo geen letter fatsoenlijk op papier. Heb ik weer drie typfouten gemaakt omdat jij achter me staat? Ik kan moer schelen. Nou, jouw moer kan mij ook niet schelen. Ik ga naar huis. Kijk eens eh, maar. Doe maar. Nee, nee. Dit is duidelijk. Beter een rotte sfeer dan helemaal geen sfeer. En het heeft nog veel meer voordelen. Zo'n duidelijk voelbare rotte sfeer. Om te beginnen is het verloop onder je collega's veel groter, dus je ziet nog eens nieuwe gezichten. Je hebt altijd een reden bij de hand om voor langere tijd overspannen ziek te worden. Het wordt in een rotte spier veel makkelijker om over de rug van je collega's promoties te maken. En je kunt zonder enig gewetensbezwaar op het personeelsfeest de vriendinnen van je collega's versieren, want ze hebben toch al de pest aan je. En zit niet te suffen daar aan die radio! Schrijf op! Met een rotte sfeer bereik je meer. Willen u alle cursisten opletten? Het is mij en ook Tom Brom gebleken dat er een aantal cursisten van twee walletjes eten. Op de woensdag trouw naar het Bromeraas volksonderwijs luisteren. Maar wel stiekem op maandag naar die klote Afro-academie kijken. Met een idee, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Haal ze, dat jullie zijn. Maar goed, wij zijn ook de beroerdste niet. In het volgende voorbeeld laten we horen dat die zogenaamde assertiviteit niets, maar dan ook helemaal niets oplevert. Goedemorgen, melkboer. Goedemorgen. Hé, hey, meneer, ik wat heb... Wat mag het lezen? Uh, Ik heb uh, liever niet dat u uh, zo belt, hoor. Dat moet wel oh, ik rust. ben al jaren zo. Ja, ja uh, moet je maar... Me... Ah, wenden ze vanzelf aan, denk ik maar... altijd. Uh, wat voort... mag het lezen? Ik heb uh, trouwens... Uh, lekkere Bessola in de aanbieding. Twee melk. Twee melk. Oké. Okay. Uh, ik schrijf het wel op. Uh, meneer, als je voortaan uh, niet meer zo uh, wil bellen... Meneertje. Heel graag. Hier reageert Tom dus... als een natte krant... Sub-assertief schijnt dat te heten. Keul, hij reageert gewoon helemaal niet. De kwast. Maar hier had die afro-cursus wel op gerekend. Nou, Tom dat dus uitproberen. Wat melkman. Melkman, luister. Ik heb liever niet dat u zo lang belt. Oh, maar dat doe ik wel. ja. Dat uh, wilt u wel aan, hè? Wilt u het niet meer doen... Ja, ik zal het proberen. Maar ja, dat zit zo in je vinger. Hè? Dat, dat, ik bedoel, ik bel bij iedereen zo en dan weten ze dat het uh, melkbal is. Twee melk, neem U ik. pakt twee melk. Ik schrijf dat even op. Dat uh, morgen vroeg, hè? U doet dat niet meer? Ja, ik zal, eraan, ik zal het proberen over na te denken. Hè? Dag. Ha, ha, ha, ha, ha. En dat zou dus moeten helpen. Super assertief. Ja, die melkboer is gek... Die gaat terugpesten natuurlijk Tijd om te gaan kwetsen dus agressief gedrag Ik had je in de gaten vader Melkkoe, als je nog één keer zo belt uh, verdorie dan is het afgelopen Scheer je weg, geef je die melk En laat ik het verdomme niet meer merken Dat je zo lang belt Zo <lacht> Kijk, dat hakt er direct al veel lekkerder in Quagressief. Kwetsend agressief dus Meestal werkt die quagressieve methode wel degelijk. Maar er zijn altijd van die melkboeren die met boter op hun hoofd lopen. Nou, die kunnen dan beter eieren voor hun geld kiezen, want dat lost Tom dan agressief op. Hard agressief. Vorige week een vraag beantwoord. Daarna vermeldde ik nog voor de duidelijkheid even ons postbusnummer. 9000, in Hilversum was dat. En voor mij ligt een stapeltje brieven. De meeste vragen zijn te onbenullig om te behandelen. Eigen schuld, had je maar moeten opletten. Maar waar ik me echt boos over kan maken zijn brieven als deze. Brieven van mensen die suggesties doen. Mensen die ons willen helpen, schrijven ze. Ja, dat kennen we. Daar zitten we dus niet op te wachten, hè. Denk je dat we te stom zijn om zelf wat te bedenken? Nou... Probeer je soms ook via een achterdeur bij de radio binnen te komen. Vergeet het maar! Die is de beste die nog eens zo'n brief stuurt. krijgt dus wel een spellend knopploeg op zijn dak. die wel zijn hele huis slopt. Is dat begrepen? Vragen kan nog net. maar wel op eigen risico, hè? Pas weer tegen de